De Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen mag weer aan de slag in Birma. Afgelopen donderdag moest de hulporganisatie van de regering alle activiteiten in het land staken, omdat AZG partij zou kiezen voor een moslimminderheid in de deelstaat Rakhine. De organisatie mag morgen weer aan het werk in Birma, maar nog niet in Rakhine. Schaatster Diana Valkenburg heeft op de NK Allround in Amsterdam... de leiding overgenomen van Jorien Voorhuis. Ze won de 1500 meter met de overmacht. In het algemeen klassement staat Yvonne Nauta tweede, Jorien Voorhuis staat derde. De vrouwen moeten alleen nog de 5000 meter schaatsen.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 Langs de lijn, met Gert van het Hof en Hugo Borst. Een hele middag. zondag 2 maart. De dag waarop fans van Feyenoord en Ajax met kriebels in de buik wakker worden. De klassieker. Maar om half 1 al begonnen in de Eredivisie FC Utrecht tegen FC Twente. De laatste tussenstand die we hoorden was 1 tegen 1, Ragnar Niemeijer. Die stand staat nog steeds op het bord. Precies een kwartier voor het einde van deze wedstrijd in Utrecht. Waar het zonnig is, maar waar het goede voetbal van Twente uit de eerste helft van de wedstrijd toch is verdwenen. Twente kwam op voorsprong via Promes. Kreeg meer mogelijkheden. Was veel sterker dan Utrecht. Maar Utrecht na acht seconden voetbal in de tweede helft. Een bizarre snelle goal van de Australië Tommy Oor. En dat is wat er voor... Voor dit moment op het bord staat 1-1 is het. Maar ja, daar is dus nog een kwartier. Er is nog een kwartier om dat te veranderen. straks om half drie dus Feyenoord Ajax. Maar er zijn nog twee wedstrijden in de eredivisie. Ook om half drie Groningen kambuur en om half vijf AZ tegen RKC. En verder nog in deze uitzending wielrennen. Kuurne, Brussel, Kuurne. En de ontknoping bij het NK Allround schaatsen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een hele rare dag gisteren met de disqualificatie van Sven Kramer. En ook vandaag gebeurt er weer van alles. En er wordt geschaatst. De 1500 meter voor de vrouwen zit er inmiddels op met een verrassende koploper. Uh, Sebastiaan Timmerman, Diana Valkenburg. Want het ging helemaal niet goed met Diana Valkenburg. Aan het begin van dit seizoen was ze niet vooruit te branden. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi was het alweer ietsje beter. Maar kwam ze wel nog tekort om zich te kwalificeren voor Sochi. Maar nu lijkt ze de vorm wel weer redelijk te pakken te hebben. Ze wint de 1500 meter met afstand en leidt dus ook in het klassement. En verdedigt later vanmiddag op de 5 kilometer 3 seconden. En 28 honderdste van een seconde voorsprong op Yvonne Nauta. Normaal gesproken beter op de 5 kilometer Nauta dan Diana Valkenburg. Dus dat wordt nog een aardige finale. Ze rijden ook tegen elkaar later vanmiddag op die 5 kilometer. De heren zijn begonnen nu aan hun 1500 meter. En er is alleen nog eigenlijk de vraag met hoeveel voorsprong Koen Verwijder 10 kilometer ingaat. Want dat hij Nederlands kampioen gaat worden na de disqualificatie van Sven Kramer gisteren. Daar twijfelt eigenlijk niemand meer aan. 1984 was dit de Alan Parsons Project met Don't Answer Me. Racht naar Niemeyer kijk naar FC Utrecht, FC Twente. Het staat gelijk en daar hebben ze allebei geen moer aan. Nee, en ik denk dat heel veel mensen die het voetbal volgen misschien wel een heel verwinning van Twente zouden willen zien. Voor de spanning aan de kop, maar dat even in de zijlijn. Nog negen en een halve minuut. Twente wil kampioen worden. Utrecht wil zich veilig spelen. En je hebt gelijk, dan is een punt niet veel voor beide. De bal is er zojuist ingegaan bij Twente via Promes. Maar bij de aanname stond invaller corona buitenspel. In de ploeg gekomen voor Burven, die een minuut voor zijn wissel, dat zal een minuut of tien geleden zijn, een kopbal van heel dichtbij in huis had, waar Robin Ruiten. Goed reageerde, anders had Twente voorstond te staan. Er is nu een wissel aan de kant van de thuisbroek waar middenvelder Diemers de leger speelde. Ayoup gaat vervangen. Kun je zojuist zien dat hij op is bij de aanname na een ingooi. Bal schoot zo van zijn voet af. Utrecht ja, heeft ook de mogelijkheden wel gekregen met bijvoorbeeld Tommy Oren een minuut geleden. En, uh, die ging af op de goal zoals hij dat ook deed bij de gelijkmaker. Nu schoot hij hem naast. Eens kijken nu wat Diemers kan op het middenveld. Nieuw in het helftal wil de band even met de hand beroeren. Dat lijkt me niet de bedoeling. doet hij ook niet. Daar is de ridder in de as van het veld. Inmiddels halverwege de Twente-helft met Toornstra. Dan naar de ridder op de kop van het strafschopgebied. Jelland in de rug. Dat gaat allemaal reglementair, zegt de scheidsrechter. Zegt Tom van Ziegem. En dus fluit hij niet. En is Twente nu vertrokken aan de rechterkant. Ligt misschien wat vrijheid bij Promes. Op links is die vrijheid er bij Tadic. Dat wordt gezien door Corona. Voorzet komt richting Castanjos. Maar daar staat Marquiet. Hij is geen schim van de speler uit de eerste helft. Tadic, zoals ook Promes en Castanjos zijn weggezakt in dit duel. En dat mag Twente zich kwalijk nemen. Op de klok nog acht minuten. en Ik moet heel eerlijk zeggen dat de 2-1 van de thuisploeg eigenlijk de afgelopen minuten dichterbij is geweest dan de voorsprong van Twente. Tenzij, tenzij nee, deze bal wordt gepakt door Utrechtkeeper Robin Ruiter. Ja, het zonnetje schijnt, een volle Kuip. Het heeft alles in zich om een hele mooie middag te worden... bij de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Maar er staat wel heel veel op het spel voor beide clubs. We gaan nu voor het eerst naar Rotterdam... naar Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Ja, de Kuip uh, vult zich uh, langzamerhand. Iedereen zoekt uh, zijn plaatsje in de zon. Want het is uh, zonnig, deze zondag. Om half drie als er straks afgetrapt wordt Dus tussen Feyenoord en Ajax. Jij had het net, Gert, over kriebels in de buik. Ja, sommigen hebben ook wel een beetje een steen op de maag omdat het nou helemaal niet altijd een garantie voor succes is hier in Rotterdam. Uh, spelen tegen Ajax. En ook Ajax zal toch, ja, inmiddels uh, na die wedstrijd tegen Red Bull Salzburg... Nou, niet met angst en beven. Maar toch ook niet vol vertrouwen hier aan dat uh, duel beginnen. Het is de 57ste klassieker. Uh, 18 keer won Feyenoord. 90 keer won Ajax. En 20 keer was het uh, gelijk. We gaan maar eens kijken naar uh, de opstelling. Wedstrijd overigens onder leiding van uh, Bjorn Kuipers. Die ook uh, handen vindt net het veld opkwam. Zeer natuurlijk in zo'n uh, grote wedstrijd. Wat valt op bij de opstelling van Feyenoord? Dat Terrence Congolo speelt en Jordis Mathijsen niet. Dat betekent dat Bruno Martens Indy terugkeert in het elftal. Hij was uh, vorige week nog uh, geschorst. Hij zal linksback spelen. Congolo waarschijnlijk centraal en dat zal toch iets te maken hebben met de manier van spelen. Natuurlijk heeft ook Ronald Koeman met aandacht gekeken naar datgene wat Red Bull Salzburg deed tegen Ajax. Het, het, het, het vroege druk zetten, het hoge druk zetten. Ja, dan speel je nou eenmaal met ruimte in je rug als je dat en blok doet. En dan kun je maar beter wat snelle verdedigers opstellen in plaats van de iets wat tragere Joris Matthijsen. Ik denk dat dat de achterliggende gedachte is. Verder geen verrassingen in het elftal van Ronald Koeman. Ruben Schaken staat op de vleugel. Dus we zullen ze maar even doornemen. Mulder is de keeper. Jan Maat de Vrij. Golo en Martins Indi achterin. Klaasie Immers en Filena op het middenveld. En de voorste drie schaken. Graziano Pelle voorwaardelijk geschorst. Na aanleiding van zijn misdragingen naar FC Twente. Dus gewoon in de punt van de aanval. En de man die vorig jaar mocht debuteren in deze wedstrijd. En toen ook gelijk scoorde. Nu een van de smaakmakers is Jean-Paul Boetjes. De bus van Ajax kwam uh, anderhalf uur voor de wedstrijd aan. En er was een haag van duizenden Feyenoord uh, mensen. Die ze uh, op niet al te vriendelijke manier bejegenden En dus wil Ajax ook aan hen laten zien dat ze de trotse koploper zijn. Ze missen de Amsterdammers Schöne, Fischer en Boylissen. Die zijn geblesseerd. Met name Schöne is natuurlijk de afgelopen weken goed in vorm geweest. Totdat hij geblesseerd raakte eh, anderhalve week geleden. Dus doet Frank de Boer het met de volgende elf. Zillen ze natuurlijk in het doel. Achterin Van Rijn, Veldman, Mooijsander en linksback Deli Blind. Davy Klaassen, Christian Paulsen en Toulanis Serrero terug van de blessure op het middenveld. En dan voorin de rechterspits is Bojan Kierkic. De centrumspits is Sim de Jong. En vanaf de linkerkant, die jongen die vorige week uh, debuteerde in de competitie. Die Ricardo Kisna. en meteen uh, een mooi doelpunt scoorde. Hij mag vanaf de linkerkant, de net 19 jaar geworden uh, Nederlander mag uh, vanaf de linkerkant als linkerspits uh, gaan optreden. 12 van de 25 wedstrijden heeft Ajax de nul gehouden en eerder seizoen won Ajax in de eigen arena met 2-1. Twee keer Ciktozon die dus nu op de bank zit en één keer voor Feyenoord dus. Een wedstrijd die beladen is. Een heerlijk stadion met een zonnetje. Wat willen we nog meer? Nu nog een hele mooie spannende wedstrijd. En één spandoek zegt genoeg voor de Rotterdammers. een mis, één missie, drie punten met een uitroepteken. Daar gaan ze hiervoor in Amsterdam. En dat zal ook wel moeten met negen punten achterstand op Ajax. Feyenoord Ajax om half drie. Onder leiding dus van Björn Kuipers. Ja, we hebben vandaag de tweede Belgische voorjaarsklassieker. Kuurne, Brussel, Kuurne. Maar er wordt ook gefietst in Colombia... bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen. En met goed resultaat voor Nederland. in Veld heeft zilver veroverd op het Omnium. Het evenement in Cali wordt vandaag afgesloten... met onder meer de sprint voor de mannen en de keirin bij de vrouwen. We praten erover met Jeroen Koster, commentator bij het baanwielrennen. Jeroen, wat is de waarde van deze zilveren medaille? Ja, zilveren is zilver op zich natuurlijk knap bij een WK. Je moet je voorstellen, hij wist zich... Op dit onderdeel niet eens te plaatsen voor de Spelen in Londen. Uh, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Maar ja, het is wel een beetje. Dat past wel weer bij Tim Veld. Dat, dat weer net geen wereldtitel Hij is 30. Hij stond op de Olympische Spelen. met de Teamsprinters in Peking. Hij stond op de Spelen als achtervolger. Hij kan een beetje van alles, maar het valt nooit. het dubbeltje valt nooit een keer zijn kant op. Nu rijdt hij weer, uh, uh, verliest hij weer van een, een jonge Fransman van net 20. die rijdt hem voorbij. Ja. Het is een beetje story of his life. Hij is natuurlijk de enige overgebleven nog van wat ze vroeger de, de drie T's noemden. Ja, teun, uh, teun Mulder, de wereldkampioen Keirin en de grote Theo Bos. De man die het baanwielrennen weer op de kaart zet, het sprinten. En hij is als enige nog over, want de rest... Uh, nou, de een rijdt op de weg in uh, verre orde en de ander is uh, met pensioen. Ja, dan uh, het jonge talent, Matthijs Bugli. Die uh, uh, presteerde goed afgelopen vrijdag. Hij pakte brons op de Keirin. Als je verder kijkt naar de Nederlandse ploeg? Nou, dan moet het ook van de sprinters komen. Bugli, kijk, op de teamsprint uh, stelde ze een beetje teleur... want Bugli rijdt daar uh, samen met bijvoorbeeld Jeffrey Hoogland. Dat is een beetje ondergesneeuwd vandaag... maar die is zevende geworden op het sprinttoernooi. De finales zijn morgen pas. Maar die kwalificeerde zich met een geweldige tijd. 9,927 reed daarmee... Moet je, je voorstellen, dik 72,5 kilometer per uur op de fiets. Dat is een, een vliegende ronde van uh, 200 meter. Vervolgens kwam er een sprinttoernooi. Ja, daar werd hij zevende. De finales moeten nog worden gereden, maar dat zegt eigenlijk heel veel. Vorig jaar noteerde hij de 34ste tijd. Dit jaar de zevende tijd. En die jongen ja, die maakt ontzettende progressie. Dat is een beetje de hoop voor de toekomst. Goed, dankjewel voor nu. En overigens is die Hoogland een voormalig fietscrosser. Hè? Dus, uh, ja, dat is een, een overstap gemaakt een, met een, succes. Een van de BMXers die het geprobeerd heeft. En bij hem ja, past het heel goed. Hij past goed bij het wereldje. Dankjewel. Slotfase FC Utrecht FC Twente. Dag naar. De laatste twee minuten nog altijd is het 1-1. Ebesilio zojuist zien schieten. Vrije kans toch eigenlijk niet met genoeg kracht. En dus was er een eenvoudige redding van Ruiter. Bal is bij Castanjos op de Utrecht. Helft dat wel. Maar gaat richting de middenlijn. Utrecht probeert die bal weg te krijgen. Maar wordt opgepakt door Tadic. De hoopte van de middenlijn. Linkerkant van het veld. Gutierrez dan. Ebesilio de man van het schot. Zojuist ook de hoekschop van Twente. Nog gevaarlijk bij de eerste paal. Daar was ook Ruiter op zijn post. En nu de de kant met Jesus Corona. De invaller verslikt zich in zijn eigen actie. Houdt wel de bal in de voeten. Krijgt hem bij Koppers. Die staat al in het strafschotgebied van FC Utrecht. De ploeg die nu wil counteren met de Ridder. Maar Bjelland is mee naar voren gegaan om daar een stokje voor te steken. Is nu wel gezien. en Dat betekent dat de Ridder een diepe bal in huis heeft richting Jens Toornstra. De aanvoerder van Utrecht. Maar komt een stapje tekort. in het duel met Cuco Martina. De vervanger van de geschorste Beetson. ...bij FC Twente. Het publiek van Utrecht gaat erachter staan. Vindt een punt tegen Twente al heel wat. Een beetje een kopie van de wedstrijd van vorige week. Toen Groningen in de eerste helft veel beter was, nu Twente. Maar uiteindelijk ging Utrecht er met een resultaat vandoor. Vorige week een overwinning en nu zou dat een gelijkspel betekenen. Maar het is nog niet voorbij. We zitten in de laatste minuut. Balbezit is ze voor Dorda, de linksback van Utrecht. Richting Toornstraat, de hoogte van de middenlijn op de linkerkant van het veld. Ineens doorgespeeld in de richting van de ridder, maar opgepakt door Bjelland... En dan gaat de koppers uh, nog eens aan de wandel. Als uh, we zo meteen gaan horen hoeveel extra tijd er zal gaan bijkomen hier in de galgewaak. Diemers in de omschakeling. Hij kan opvallen aan een van de kanten van het veld. Want zo is de wedstrijd uh, wel. Sarota richting de ridder. Die loopt niet genoeg door. En dus is Bieland halverwege de Twente helft op links. Eerder bij de bal. Corona met Diemers in de nek. Corona passeert hem met een hoogstandje. Passeert hem eigenlijk op een postzegel. Zeg maar. En twee minuten extra tijd vanaf nu. Ingooi Castanjos. Voor FC Twente. Bal binnendoor gespeeld. Nog in de richting van Promes. Maar ter nood verdedigd op de rand. Van het Utrechtse strafschopgebied, Utrecht dan weer aan de linkerkant met Toornstra. Hoeveel risico durft het elftal van nog te nemen als oor gaat lopen. En de Australier is snel. Dat zagen we bij die 1-1 na 8 seconden voetballen. Ja echt waar 8. En nu gaat de bal met, het, met de Australier en al over de achterlijn. Kan de keeper van Twente Marsman oppakken. En rekenmeesters moeten zich maar buigen over of dit een nadering is van het snelste doelpunt ooit van Koos Waslander bij Naktek Zwolle in 1981-82. Dat is voor straks. De wedstrijd loopt nog met het balbezit voor Promes Rosales. De rechterverdediger van Twente die zo vaak en zo graag mee naar voren toe gaat. Houdt even halt halverwege de Utrechtse helft. Aan de rechterkant dan Promes de man van de fraaie openingsgoal. En als die snelle gelijkmaking niet was gevallen, dan durf ik te zeggen dat Twente deze wedstrijd had gewonnen. Maar zo liggen de kaarten dus niet. Toornstra steeds op die linkerkant. Loerend op dat ene moment. Is nu één, twee man kwijt. Trekt naar de as van het veld. Dit zou muziek in zich kunnen hebben als Sarota wordt gevonden. Toornstra de enige man voor het doel. Dus zoeken. Maar Bjelland verdedigt die bal met het hoofd. Verlengt hem maar naar de andere kant van het veld. En Twente lijkt hard op weg naar het derde gelijkspel in de vier wedstrijden. Vorige week die 2-2 tegen Feyenoord. Daarvoor een overwinning op Vitesse 2-0. En Corona, Corona, 20 meter over de middenlijn inmiddels al op de punt van het Utrechtse strafsomgebied. Eén moment kan genoeg zijn. Corona schiet ja, krachteloos en via het been van Diemers. En dan is die bal voor de doelman van de thuisploeg. Voor Robin Ruiter een aantal belangrijke reddingen. Ook bijvoorbeeld op de bal die ik eerder omschreef. De kopkans van Bjurven. Inmiddels vervangen in het ja, opvallende concept vandaag van FC Twente. Met twee aanvallers in de punt. Castanjos ietsje achter Bjurven. Daar is de lange bal van Twente. Tadic gaat er nog achteraan. Aan de rechterkant van het veld. Een duwtje met, in, het duel, in het duel met Dorda. En dan zegt Tom van Siegen dat het voorbij is. Het zou zomaar kunnen dat Twente vandaag... ...afhaakt in de strijd om de titel. Dat heeft het elftal van Michel Jansen volledig aan zichzelf te wijten. Want als je na acht seconden voetballen vanaf de aftrap... ...een gelijkmaker inkasseert, ja, dan heb je iets uh, niet goed gedaan. Utrecht Twente, vanmiddag in de zon van de Galgenwaard. 1-1. Goeie paal, mooie goal. En er dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Vitesse-Rodi-SC... Rust 2 0, eindstand -0 1 3-0-1-0 werd door Havenaar. 2-0 Vijnovic, 3-0 Havenaar. Monovatia van Roda kreeg in de eerste helft rood. Het ziet er steeds slechter uit voor hekkensluiten Rode EC. De zorg om te degraderen wordt groter en groter. Ook bij Anuar Kali. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is niet uh, dat wij het veld ingaan van. Uh, we doen het even of uh, we hebben het makkelijk. Nee, we hebben het moeilijk en uh, we, geven, uh, we moeten gewoon uh, ja, heel uh, gaan strijden nu. Maar of dat beseffer echt is, dat is de vraag. Onze verslaggever zag spelers van Rode JC lachend het veld afgaan. Wat vindt trainer John Dal thomas van der Ik heb geen, niet één spelers gezien lachend van het veld. Ja, ik wel. Oké, okay, uh, daar heb je het beter gezien. Maar... Ik geloof de hele hint dat we gewoon punten gaan halen. Zeker weten. Vitesse staat door de overwinning weer even op de tweede plaats. Trainer Peter Bos was vooral te spreken over de start van de ploeg. Ja, absoluut. We krijgen drie behoorlijke kansen in het, uh, binnen de eerste tien minuten. Het was alleen jammer dat die doen nog niet uh, erin ging. Maar dat is wel spe het spel was zoals we het willen spelen. En uh, in een hoog tempo van achteruit, zijkanten bedienen. Ik vond dat we, dat we aardig speelden in het begin. Dan Go Eagles tegen PSV. 2-0 bij rust in het voordeel van Go Ahead. Een stunt leek in de maak. 1-0 Antonia, 2-0 Valkenburg. Maar dan de Depay met de 2-1. Locadia met de 2-2. En vlak voortijd Ruiz met de 2-3. PSV wint dus voor de vijfde keer op rij door het wonder van Deventer. De eerste helft van PSV was ronduit slecht. Memphis Depay snapte daar ook helemaal niets van. Na de 1-0 e is het moeilijk voor ons zeg maar, om, uh, om de duels nog wel erin te gaan. Dat, dat zagen we wel de eerste helft, want toen kwamen we gewoon niet aan.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 Vrijdagavond gespeeld Heracles, Omelo, Herenveen 1-2. Kijken we naar de stand. Om te beginnen bovenin Ajax. 54 punten uit 25 gespeelde wedstrijden. FC Twente is na het gelijke spel van zojuist tegen FC Utrecht weer tweede... met 49 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. Vitesse heeft evenveel punten, iets minder doelsaldo. Feyenoord vierde met 45 punten uit 25 gespeelde wedstrijden. En PSV na de zegen van gisteravond vast op de vijfde plek. Zakken we naar beneden. Utrecht vinden we nu terug op de 12e plaats met 30 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. Zakken we nog verder. Go Ahead blijft met lege handen achter, heeft 28 punten. 15e ADO Den Haag sprokkelde een puntje ook op 28. 17e is NEC, een belangrijk puntje ook voor die ploeg, 25 punten uit 26 gespeelde wedstrijden en Rodi EC staat troosteloos onderaan. Programma vandaag. Om half 1 hebben we gezien FC Utrecht, FC Twente 1-1. Om half 3, over een paar minuutjes, begint Feyenoord Ajax... maar ook FC Groningen Kambuur. Cambuur. En om half 5 AZ RKC Waalwijk. Ja, bij de NK Allround in Amsterdam was het optreden van Jacques de Koning... gisteren het onderwerp van gesprek. De scheidsrechter disqualificeerde Sven Kramer na een zogenaamde kick finish. Het leverde hem heel veel kritiek op... maar toch staat de koning nog steeds achter zijn besluit. Tegenover verslaggever Jeroen Stekelenburg legt hij uit... dat, hem, dat het een beslissing is waar hij lang en nauwkeurig over heeft nagedacht. Het is een Nederlands kampioenschap. Het is, niet, uh, het is geen ijsgala of wat dan ook. Het is gewoon een Nederlands kampioenschap. En bij een Nederlands kampioenschap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 De scheidsrechter van het NK Allround in Amsterdam, Jacques de Koning. Het is inmiddels half drie geweest. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Jeroen Tjebkema. Honderden gewapende mannen houden militaire basis van het Oekraïnse leger... omsingeld in de stad Privolnoje, in het noorden van het land. Dat melden verslaggevers van het persbureau IP. Privolnoje ligt zo'n 100 kilometer van de Russische grens. Een convoy met militairen zou het stadje zijn binnengereden...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 In Delft zijn 19 gewonden gevallen bij een aanrijding tussen twee trams. Een van de gewonden is er slecht aan toe en is naar een ziekenhuis gebracht. Veel mensen liepen snijwonden op. Zij konden ter plekke worden behandeld. De trams raakten elkaar in een bocht, maar wat er precies is gebeurd is nog onbekend. En schaatser Diana Valkenburg heeft op de NK Allround in Amsterdam de leiding overgenomen van Jurien Voorhuis. Ze wonnen 1500 meter met overmacht in het Algemeen Klassementstad. Yvonne Nauta tweede en Jurien Voorhuis staat derde. Dat waren de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de lijn. Dit is het weekend van Feyenoord-Ajax. Dit is de zondag van Feyenoord-Ajax. Kom er maar in Ronald van der Geer en die houdt kan. Wat een genot was het om hier al voor de wedstrijd te mogen zitten. Tussen 50.000 man met een prachtig optreden. Kippenvel bij Lee Towers. En toen Peter Houtman zelfs ging zingen. Ja. Hij kan niet zingen, maar het was toch mooi. En het vuurwerk was al voor de wedstrijd. Daar hebben we nu nog de gevolgen van. Want er staat een licht misje nog van het vuur, vuurwerk over het veld. Staat 0-0. wedstrijd is 1 minuut en 50 seconden bezig. Ajax in uh, roze broeken, roze kous en zwart roze shirts. Uh, is dat uh, richting Poetin? Ik heb geen idee, maar in ieder geval wordt er zo gevoetbald. Feyenoord in de bekende shirts. 0-0 de stand, Feyenoord in de aanval. Pellekop door, de uh, bal wordt weggewerkt. Uiteindelijk van Ajax helft door Moisander met een lange... Naar voren. Nu moet Jan Maat aan de bak. Doet dat eigenlijk met zijn schouder. Waardoor er een kans komt voor Kiesna om het balbezit over te nemen. Dat doet hij aardig. Gaat richting de achterlijn. En uiteindelijk gaat die bal over de achterlijn. Via een been van een van de Feyenoord verdedigers. In dit geval weer Daryl Jan Maat. Die nog even kijkt naar Erwin Mulder. En zegt ja ik rekende op jou. Ja, dan moet je die bal toch wel anders terugspelen, denk ik. Eerste corner voor Ajax. Feyenoord heeft eigenlijk al vanaf de aftrap één mogen nemen. Die leverde niets op. Nu Ajax vanaf de linkerkant. Met uh, Bojan die de hoekschop gaat nemen. Hij heeft uh, vlakbij zich staan Serrero. Maar hij doet het uh, de andere kant op richting Blind. Blind met de bal voor het doel is de bedoeling. Maar uh, daar zit Ajax met scha of, uh, Feyenoord met Schaken tussen. Maar Schaken kan niet uh, doorlopen. Of het is zelfs Boetjes die dat deed helemaal aan de andere kant van het veld. En gaat de bal helemaal terug naar Jasper Sillissen. Publiek natuurlijk. Opgefrokt naar de zware week. Naar die ellende vorige week voor Feyenoord tegen FC Twente. Dat doelpunt in de laatste seconde van de wedstrijd. Waar veel over te doen is geweest. En de uitbarsting van Pelle. Die dus een wedstrijd voor, voorwaardelijk kreeg. En een geldboete. Maar daar zal hij niet echt van wakker liggen. Want hij is er gewoon bij in de klassieker. Vrije trap voor Feyenoord. Net voorbij de, of in de middencirkel. Is snel genomen. Balbezit voor de vrij. Ja duidelijk is wel dat Ronald Koeman naar die twee ontmoetingen van Ajax tegen Red Bull Salzburg heeft gekeken. Zijn elftal ongetwijfeld... Zodanig heeft geformeerd dat er uh, druk gezet wordt. Dat er uh, met uh, agressiviteit wordt uh, gevoetbald. Dat Ajax afgejaagd wordt. Want dat uh, sorteerde de Oostenrijkers succes. En dat zouden de Rotterdammers ook uh, iets kunnen opleveren. Deze middag in de Kuip. En Ajax zal toch ook wel een, een antwoord inmiddels hebben gevonden. Rekent niet op een uh, Feyenoord dat hetzelfde speelt als Red Bull Salzburg. Omdat dat nou eenmaal heel veel training vergt. Maar Ajax heeft wel de bal. Nu laat uh, Schaken de kaas van het brood eten door Moisander. Paas van de Finnen uiteindelijk toch weer in Feyenoord bezit. Aan de rechterkant bij Jan Maat. Maar die verslikt zich dan in Deli Blind. Maar dan wordt inderdaad uh, Bojan direct weer opgejaagd. In dit geval door uh, Lex Immers. Bal terug naar Sillessen. Die dan lang moet spelen richting Siem de Jong. Die kan aannemen, ondanks de aanwezigheid van de vrij. Maar meteen de bal kwijt. is En dan kan Feyenoord in de avond gaan met Immers. Aan de rechterkant speelt even een schaken. Schaken met uh, tegenover zich Christian Paulsen. Speelt de bal door naar Immers. Immers probeert de voorzet te geven. Maar zijn half geraakte bal komt in de handen van Sillessen terecht. Die de bal meteen meegeeft aan Van Rijn. Die heeft een vrij veld voor zich. En is al meteen op de helft van Feyenoord aan. Balans. speelt de bal dan even in de voeten van uh, Kisna. Kisna terug naar Van Rijn en Van Rijn wordt van de bal afgezet door Martens Indy. Maar ook het uitverdediger is niet goed van Feyenoord. En dan kan Ajax weer in de aanval gaan, maar niet voor langs. De bal gaat over de achterlijn, geeft Björn Kuipers bezig aan zijn derde klassieker aan. En dus een doeltrap voor keeper Erwin Mulder. Ronald Koeman heeft dus ingegrepen. Heeft Congolo laten staan als centrale verdediger. Joris Matthijs naar de bank gedirigeerd. Allemaal om een plekje voor Bruno Martens Indi mogelijk te maken. Maar hij heeft meer gedaan. Die coach van de Feyenoorders heeft eens dus naar zijn selectie gekeken. Wat is nodig in de slotfase van de competitie? Dat zijn mannen die de mouwen willen opstropen. En er zijn er drie geslachtofferd. Nelom, Armenteros en Bakal zitten gewoon op de tribune. Maken geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie. Gebrek aan mentaliteit, zo omschrijft Ronald Koeman de degradatie van... Die die drie voorheen toch met regelmaat basisspelers. Nu dus op de tribune. En de mensen die dan op de bank zitten zijn bijvoorbeeld Former terug van een blessure. Voor Hoek, Tevrede, Goosens en Van Beek naast dus Matthijsen. Dan heeft u die Feyenoord selectie in elk geval even meegekregen. Ja, Bij Ajax natuurlijk de meevaller dat Serrero terug is van een blessure. Hij toch op dat succesvolle middenveld waar Blind dan weliswaar ontbreekt. En Palsen nu staat Feyenoord rommelt. Ajax kan niet profiteren. Klaas hier roeit de bal weer naar voren. Het is sowieso een wat rommelig begin van deze klassieker. Met balbezit voor Ajax. En gevaarlijk. Siem de Jong is weg. Gaat tegen de grond. Maar ja, toch iets aan de hand. Anders schijt de Kuipers. Fluit en steekt de arm omhoog. En geeft een vrije trap aan Ajax. Overigens, Ronald zei het al in de voorbeschouwing. 57 keer gespeeld in de Kuip deze wedstrijd. 18 keer gewonnen door Feyenoord. 19 keer door Ajax. En nog nooit is het 0-0 geweest in deze onderlinge confrontatie. Er staan een mannetje of vijf Ajaxieden rond de bal. En het muurtje moet natuurlijk op afstand worden gezet door Scheidstad de Kuipers. En het is wel een ideale plek voor een uh, linkspoot om die bal er langs te rammen. Deli Blind zie ik erbij staan. Uh, die zou dat uh, natuurlijk kunnen doen met zijn linkerbeen. Maar ook uh, Kisna. die uh, zegt, uh, ik kan het ook heel aardig. Die, uh, ja, dat je moet maar durven. Net 19 jaar. Uh, en uh, in januari geworden. En nu uh, meteen maar achter die bal gaan staan. Ook Sime Jong staat erbij. En Deli Blind. Nu loopt Kisna weg. En gaat uh, of Deli Blind of uh, Sim de Jong die bal nemen. In ieder geval lijkt de mij Deliblin Blind te worden. Wordt nog even overlegd. Muurtje staat met uh, zes Feyenoorders erin en twee Ayerside uh, in de hoek waar de bal moet gaan komen. Maar het is uh, hard geschoten door Symbiong in de muur. En dan kan Kies naar de bal oppikken. Ja, maar daar moest hij dan voor gaan staan. Hij uh, is geboren in Den Haag. Dus uh, Haagse Bluff zal hem niet vreemd zijn. Maar hij werd wel weggestuurd. Geeft nu een voorzet. Vanaf de linkerkant waar Emers mis zit en waar Bojan Kiki schiet. Schot af. En dan Palsen nog vanuit de tweede lijn. Maar uh, dat is een poging waar je eigenlijk alleen bij het American voetbal bloemen voor krijgt. Hoog over de goal van Erwin Mulder heen. Hij heeft alweer razendsnel een bal teruggekregen. Doeltrap inmiddels genomen. Congolo, diepe bal richting Pelle, legde met de borst klaar voor Immers, maar die had weer buiten Serrero gerekend. Ook Ajax toont agressiviteit aan het begin van deze wedstrijd. En Ajax heeft nu de bal op eigen helft met Van Rijn. Ja, Terwijl Kuypers, ja, er is een tweede bal vanaf de tribune teruggegooid. Ja, dat heb je als je als Paulsen en die bal dus de tribune ingooit, dan weet je ook, schopt, weet je ook dat hij een keer terugkomt op het moment dat het je niet uitkomt. Kuipers onderbreekt het spel even, die bal eruit, eh, schijnt bal voor Ajax. En nu het balbezit voor Jasper Sillissen. Sillissen in het zonnetje, de schaduwen beginnen langzaam te trekken over de Kuip. Maar het grootste gedeelte van het veld ligt nog in de zon. Als Ajax balbezit heeft. Met aan de rechterkant wordt de bal naar voren gespeeld door Kierkic. Maar die bereikt geen medespeler. Toch al niet bezig aan een superseizoen Werd veel van verwacht. Terwijl achterin er even Veldman in de fout gaat. En dan een krachtig bal is van Pelle. Pelle naar Schaken. Schaken naar het schapschopgebied. Moet de voorzet komen. Komt ook. En dan wordt hij met moeite weggewerkt. Achterin door Ajax. Wel denk ik ten koste van een hoekschop. En zo is Feyenoord weer even gevaarlijk voor het doel nadat Pelle goed werk verrichtte door schaken in stelling te brengen. Maar zijn voorzet kwam net niet aan. Corner zal door Jordi Klaas hier getrapt worden. Boetsius houdt zich daar aan die linkerkant ook op om een korte variant mogelijk te maken. En ook vooral om ervoor te zorgen dat Kierkic en Klaas uit dat strafsoepgebied weg zijn. Maar ik denk dat Klaas hier gewoon kiest voor een bal voor de goal. Want met enige lengte is Feyenoord voorwaarts gekropen. De Vrij, Martins Indy, Pelle nou ja, en Immers zijn er allemaal. Maar het wordt uiteindelijk Sillissen met twee vuisten. Kiesna. Verlengt die bal dan tot bij Jan Maat. Die hem halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant weer oppikt. Gaat kiezen voor een voorzet. Ja, alles met lengte is er nog. Dus waarom niet? Martens in die kan koppen. Immers kan schieten. Maar die bal gaat over de goal van Ajax heen. En zo blijft het dus 0-0. Na de eerste negen minuten in een overvolle en zonovergrote... Rotterdamse kaart. Dat was een kans hoor, want uh, Immers die uh, uit de draai kan hij hem uh, schieten, maar raakt de bal volkomen verkeerd boven op de schoen. En dan gaat hij met een, uh, mag ik het zo zeggen, lullig boogje over het doel van uh, Sillissen heen. En uh, kan Sillissen nu de bal weer in het spel gaan brengen. Maar de eerste, uh, ge, het eerste gevaar was daar voor het doel van Jasper Sillissen. Sillissen die de bal nu met een uh, lange trap richting Siem de Jong uh, schiet. Congelo in zijn rug. Die uh, komt de bal en dan Immers die de bal verder werkt naar Schaken. Schaken even terug naar Jan Maat meten voor de middenlijn naar Klaas. Nu op de helft van Ajax naar Schaken toe. Schaken weer even terug naar Jan Maat. En Jan Maat met een wat blinde baas. Die komt ook niet aan en kan Ajax weer overnemen. Via blind. Blind naar Sillessen. En meteen het jagen door Schaken. Sillessen moet snel schieten. Doet dat dan ook naar voren. En die bereikt Bojan Kierkic. Ja, maar die neemt de bal aan met de hand. Het is weliswaar uh, net eventjes aangetikt. Maar het is gezien door Bjorn Kuipers. Of weliswaar door een van zijn assistenten. Wat maakt het uit? Er is gefloten. En Ajax moet weer in de verdedigende stelling. Gaat nu wel druk zetten op Bruno Martens Indy. Die aan de linkerkant wat moeite heeft met Kishna, Er wel voorbij komt. Op de middenlijn terecht komt. En dan een crossbal geeft richting Schaken. Dat is een aardige bal, zegt de aanname van Schaken. Ook goed. Maar die wordt op zijn beurt weer verdedigd door Deli Blind. Steekt zijn been uit op het moment dat Schaken de voorzet wil geven. Bal over de zijlijn, niet over de achterlijn. En dus een ingooi voor Feyenoord. Ter hoogte van het van het Ajax aan de rechterkant. Bal in de handen van Daryl Janmaat. Voor de wedstrijd zag ik Edwin van der Sar met Pierre van Hooydonk praten. Veel grootheden natuurlijk op de tribune. Ook de burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is aanwezig. En die ziet dat Feyenoord bezit heeft aan de rechterkant. Goeie actie van Janmaat. Janmaat met de bal voor het doel. Maar Sillessen kan de bal met een kleine duik kan hij hem onderscheppen. En heeft de bal dus nu in de handen gekregen. Goeie keeper van Ajax. Die dus uh, zijn vaste plaats heel duidelijk heeft veroverd. En ook een uh, gooi doet naar een uh, plaats in het uh, Nederlands elftal. Ik heb Louis Vergaal nog niet gezien. Maar nu moet A uh, Feyenoord wel uitkijken. Martens Indy die zet Kisna opzij. En heeft balbezit. Speelt de bal naar Congelo. Congelo de Vrij. Ja, Louis Vergaal gaan ze hier ook niet zien als trainer. Want daar heeft hij dus uh, voor bedankt. Toch erg benieuwd wie die uh, nieuwe Feyenoord trainer gaat worden. De opvolger van Ronald Koeman. Die nu uh, nog iets van de rest van het seizoen wil maken. Klaas die gaat de fout in. Geeft een bal aan de voeten van Kisna. Maar dat gebeurt toch halverwege de Feyenoordhelft. Kiesna zoekt de combinatie met de Jong. Die mislukt. Klaas die wil zijn fout stellen, Maar wordt helemaal sufgetikt getikt door drie. Vier ajax -Siede. Uiteindelijk het schot nu van uh, Klaassen. Maar dat gaat meer richting de cornervlag dan richting de goal van uh, Erwin Mulder. Maar zo liet Ajax even over vier schijven razendsnel die bal rondgaan... dat Klaas dus dom en onnodig balverlies leed. Nu heeft Feyenoord de bal, want de doeltrap is inmiddels snel genomen door Erwin Mulder. Mulder wordt opgejaagd door de Jong, moet kiezen voor de lange bal. Natuurlijk het beoogde doel Pelle, die een tikje krijgt van Veldman. Duwtje in de rug. Pelle laat zich makkelijk wegduwen, want weet ik krijg een vrije trap. En die krijgt hij ook. Ja, de bal moet even gehaald worden, terwijl er uh, nog wat uh, vuurwerk aan de zijkant bij de kornervlag uh, ontstoken wordt... Wat heet veel groen en wit uh, witte rook is daar. De kleuren tegenwoordig ook van Feyenoord, groen en wit. En uh, de vrije trap kan genomen gaan worden. Klaasje achter de bal uh, moet. Uh gaan zoeken. In de diepte gaat schaken, maar ook pellen. Pellen, bal op de borst. Pellen legt hem klaar voor Boetius, maar Boetius' schot wordt uh, gekraakt. En dan kan Glazi uh, weer pasen, maar doet het weer niet goed. En uh, is het nu Congolo die er uh, goed tussen zit. Maar in tweede instantie krijgt hij eigenlijk nog balbezit, maar is het weer Kierkis die het niet goed doet. En nu is het een beetje heen en weer flipperen van de bal. Wie heeft hem uiteindelijk onder controle? Schaken aan de rechterkant. Schaken is weg bij Blind. Moet een goede voorzet komen. Komt de bal, maar weer tegen Blind aan. En het publiek uh, zegt dat dat het tegen de arm is. Maar schijnt dat de Kuipers heeft niets aan de hand. En dus is de bal terechtgekomen in de handen van Jasper Sillessen. En daar heeft Kuipers gelijk in. Want dan zouden de armen van Blind wel heel laag zitten. Balbezit van Sillessen snel overgegaan in dat van Veldman. Die dan eens om zich heen kijkt. Eigenlijk alleen maar pellen en immers ziet. Terug naar Paulsen. Die dan bij balbezit van Ajax tussen zijn centrale verdedigers inzakt. Waardoor Van Rijn en Blind wat dieper kunnen gaan staan. Dat gebeurt nu. Sillessen kiest dan toch voor de lange bal. Ja, een echt aanspeelpunt heeft Ajax daar niet. Maar De Jong wordt afgetroefd door de vrij. Maar Ajax neemt wel het balbezit. Over. Met de bewegelijke Kierkiet speelt van Reina net iets over de middenlijn. Aan Ajax rechterkant. Terug naar Kierkiet in de middencirkel. Dan de steekbal bedoeld voor Kiesna. Wordt onbedoeld eigenlijk door Bruno Martens in die verlengd richting de Jong. Maar dan uh, past de vrij goed op de winkel. En wat uh, Janmaat vervolgens doet is uh, weg is weg. Een hoge bal richting Schaken. Die vrij gemakkelijk geklopt wordt door Moisander. Maar de afvallende bal is dan toch weer voor Feyenoord. Je ziet dat het uh, wat rommelig is. Dat beide ploegen elkaar proberen af te jagen. Het leven zuur maken. Maar één uh, fatsoenlijke aanval of één keer fatsoenlijk positiespel gezien. Nu. Uh, Balbested voor Boetius. Na nou, een goede crossbal van uh, Jan Maat vanaf de rechterkant. Hij uh, neemt de bal wel aan. Maar uiteindelijk gaat hij via ik denk Ricardo van Rijn over de achterlijn. En dus weer een corner aanstaande voor Feyenoord na 14 minuten spelen. En nog altijd dus die 0-0 stand in deze klassieker. Boetius gaat naar de cornervlag toe om daar de bal neer te leggen. Maar het is Klaasie die hem gaat nemen. En de eerste drie corners van Feyenoord zijn niet echt gelukt. Nu moet er een bal eens goed voor het doel gaan komen om een kans te creëren voor Feyenoord. Klaasie neemt zijn aanloop. Boetius loopt weg en gaat kijken hoe deze bal aankomt richting tweede paal en daar wordt hij doorgekoppeld en wie kan hem inschieten? Iemand van Feyenoord? Nee, het is Klaassen die uiteindelijk zijn voet tegen de bal zet en dan wordt de bal weer opgevangen door Congelo. Maar voor hetzelfde geld was die bal goed gevallen voor Feyenoord. Nu gaat de bal weer richting Pelle, die komt de bal wel, maar die komt in de handen terecht van Jasper Sillissen. Ja, die hij toch bij die corner vrij lastig had, want hij zat in de verdrukking, kon eigenlijk niet meer in de buurt van de bal komen. Pelle komt eigenlijk hoger met gewoon het hoofd dan Sillissen met de vuisten. Dus hij stond die bal wel weg, maar tegen het hoofd van Pelle aan. En daardoor ontstond er een wat kolderieke situatie in het strafstopgebied van Ajax. Met de Amsterdam. Maar de Amsterdamers, is toch uiteindelijk winnen, want die bal is weg. Voorzet van Jan Maat nu vanaf de rechterkant. Halverwege de helft van Ajax gegeven. Maar die wordt door Ajax in eerste instantie verdedigd. Maar weer net zo makkelijk bij Feyenoord ingeleverd. Nu wordt er wel een overtreding gemaakt als Feyenoord balbezit, balverlies dreigt te krijgen. Maakte de Vrij maar de overtreding op Siem de Jong. En dus hebben de Amsterdammers even rust. Want Deli Blind heeft de vrije trap genomen richting Veldman. Die heeft echt een zee van ruimte. Maar ja, die ruimte is wel op eigen helft. Daar loopt hij dan ook eventjes. Maar zoals we vaker zien bij Veldman. Meteen stoppen en de bal terugspelen. Is het mooi, Die wel wat stappen naar voren doet. En de bal speelt naar Serrero. Serrero terug naar Palsen. Palsen opzij naar Mooizander. Mooizander weer naar voren. Naar Kierkietz. Die een beetje vrije rol heeft. Niet zozeer aan die linkerkant vastgebakken zit. maar ik hem had verwacht. Want. Uh, Kirchner speelt veel vanaf de rechterkant in het begin van deze wedstrijd. Balbezit voor Paulsen. nog altijd voor Ajax dus. En gaat de bal naar Blind, nee naar Veldman, naar Mooijsander, naar Paulsen. Paalsen weer kijken, het publiek fluit omdat Feyenoord geen druk zet. En dan kan de bal naar voren gaan, is het Blind die meegaat naar voren. Halverwege de Feyenoord Paas die de bal op Siem de Jong. Siem de Jong raakt de bal kwijt, maar dan is het Serrero die hem herovert. En ook zijn paas is niet goed, maar achterin is het Paulsen. het slot op de deur. Die de bal terugstelt op Sillessen. Perel Bijjax helft dus. Feyenoord komt nu met drie man eigenlijk naar voren. Schaken immers en uh, pellen. De man die eigenlijk in de problemen wordt, gebracht is mooi zander. Kan terug naar Paulsen. Dan kan Palsen wel weer terug. Ja, verder terug naar Veldman. Nou, en Veldman weet dan, dat is de laatste mogelijkheid, terug op Jasper Sillissen. Pelle staat ook in dat strafschopgebied, Wil wel richting Sillissen lopen, maar Veldman verspert hem eigenlijk de weg. Lange bal van de Ajax-keeper wordt doorgekopt door de Jong. Maar op de Feyenoord-helft aangekomen, verdedigd door Daryl Janmaat. Op het hoofd weer van Deli Blind. En zo kan je eigenlijk niet zeggen dat er een ploeg dominant is in die beginfase. Ajax probeert nu naar de diepte in te sturen. Nou, laat dat proberen maar weg, want dat lukt. Hij is sneller bij de bal dan Bruno Martins Indy, die die alle zeilen moet bijzetten... Op op het moment dat die bal vanuit de afstand van het veld naar de linkerkant gaat, lijkt Martins Indy toch een voorsprong te hebben. Maar die jonge debutant van Ajax is snel, sneller dan Martins Indy. Als hij dan eenmaal die bal heeft en richting de achterlijn gaat, kan de verdediger van Feyenoord zijn been nog uitsteken. Betekent wel dat er na 18 minuten een corner komt voor Ajax vanaf de linkerkant te nemen. Met Bojan Kirkic die achter de bal staat. Tweede corner voor Ajax. Tweede keer vanaf de linkerkant het rechterbeen van Kierkic. Die hem goed voor het doel brengt. En die bal wordt met moeite weggekopt uit de Feyenoordverdediging. En dan door Bauetius verder getransporteerd. Maar niet echt veel verder omdat hij de bal recht omhoog schiet. Maar in tweede instantie brengt hij wel Klaas in stelling. En Klaas gaat lopen met de bal, komt nu op de helft van Ajax terecht. Kijkt en zoekt. Hier loopt er vrij. Niemand. Dus moet hij even terug naar Martens Indy. Martens Indy. En dan is de snelheid uit de aanval alweer verdwenen. Want de bal gaat richting... Congolo. En Congolo, ja, een beetje om zich heen kijkend. Toch knap hoor, zo'n jonge jongen die daar uh, stond in het centrum van, uh, uh, van de Feyenoordverdediging staat. En de bal naar voren heeft gespeeld naar Schaken. Schaken naar Janmaat. Ja, kijk even om me heen. Ik zag dat de heer Bacal en Armenteros inmiddels ja. ook een plekje hebben gevonden. Die hadden waarschijnlijk geen parkeerkaart, waren wat later. <laughs> maar uh, zitten inmiddels weer en zien dus dat Pellen een voorzet, of voorzet krijgt in het uh, strafschopgebied. Die voorzet kwam van Filena. Uh, Aanname uh, was er bijna van de Italiaan, maar daar Uiteindelijk een uitgestoken been van Veldman. Zorgt ervoor dat alle kracht verder uit aanvallende aspiraties van Pelle verdwenen is. Bal gaat wel over de zijlijn. Jan Maat mag dan nog ingooien ter hoogte van het strafstopgebied van Ajax. Dat doet de rechtsback logischerwijs ook aan de rechterkant. Interessante wedstrijd. Eerst 18,5 minuut uh, gespeeld bij Feyenoord Ajax. Het stand nog altijd 0-0. Uh, gelijk opgaande strijd. Het is... Uh... Ja, niet heel erg uh, geweldig. Omdat er nog te weinig kansen zijn aan beide kanten. Maar wat die is, kan nog komen. Inworp aan de rechterkant van Jan Maat. Gaat eens uh, kijken. Wie loopt er vrij? Loopt weinig vrij. Schaken. Schaken speelt de bal heel slecht terug op Jan Maat. Want gaat in één keer over de zijlijn. En dan mag Ajax gaan gooien. Doet dat via Deli Blind. Maar ook hij ziet dat alles zo'n beetje stil staat. En dus is het moeilijk om een vrije man te vinden. Doet het dan naar voren. Wordt de bal wel geraakt door Sim de Jong. Maar in tweede instantie bereikt hij helemaal niemand van Ajax. En dus kan de bal via Congolo terug naar keeper Mulder. Mulder die zegt, jongens, een beetje uit elkaar. Dan kan ik de bal kwijt. Hij doet het naar voren richting Immers. Ja, hoopt eigenlijk dat de backs de breedte zouden zoeken. Waardoor er opgebouwd kon worden van achteruit. Dat kan nu niet. Lange bal uh, leidt de balverlies in omdat Jammaat en Immers de klus niet kunnen klaarden aan Feyenoord rechterkant. En Ajax heeft nu via Serrero en Blind het balbezit heel even. Want bij Blind gaat het weer fout in de passing op het hoofd van Jammaat. Feyenoord neemt over met Klaasie, met Pelle, met Filena en dan een mislukte bal. De mislukte paas van Filena uh, op het hoofd van Van Rijn. Ook dat verdient de schoonheidsprijs niet wat Van Rijn met het hoofd doet. En dan blijft uh, het hoofd koel bij uh, Mooi Zander. Terug weer naar uh, Jasper Sillessen die uh, toch uh, meer werk heeft in die eerste 20 minuten... dan Erwin Mulder aan uh, de andere kant. Dat geeft aan in elk geval dat uh, Feyenoord toch iets meer op de Ajax-helft is... dan dat het andersom is. Ajax reageert eigenlijk meer. En Feyenoord probeert vanuit het uh, initiatief dat ze hebben goed tot voetbal te komen. Maar ja, het is allemaal lastig. Het is allemaal wat gespannen. Het is ook wat rommelig. Ajax heeft nu het balbezit... Met Bojan Kierkic die vanaf de linkerkant komt. Die dolgraag wil schieten. Die gaat ook schieten. Maar dat is een zacht schot. Dat uiteindelijk door Filena op de rand van het strafsobgebied kan worden weggewerkt. Schaken gaat er wel achteraan. Maar die heeft een dijk van een achterstand op die twee centrale verdedigers. Ja, met heel veel moeite krijgt Veldman, uh, uh, wie is dat? Uh, Mooisander de bal uh, nog terug op zijn keeper. En dat uh, ja, was nog even Link ook. Als uh, Ajax met Severo uh, de bal heeft. Even terug naar Blind. Blind helemaal terug naar Mojzander. Mojzander kijkt om zich heen. Het uh, spel verleggen naar de rechterkant. Voor Ajax zou beter zijn. Omdat het heel druk is aan de linkerkant. Maar hij doet het toch aan de linkerkant. Waar Blind staat. Blind weer terug naar Paalsen. Paalsen. Uh, kijkt, ja, wie moet ik dan aanspelen? Er staat helemaal niemand vrij. Dus is dat moeilijk. Goed doet hij maar een uh, kort balletje richting Siem de Jong. Siem de Jong die helemaal teruggekomen is uit de uh, spits. En de bal naar Kirkic aan de linkerkant geeft. Kirkic terug op uh, Blind. Blind op de middenlijn. Balletje naar voren naar Siem de Jong. Siem de Jong doorspelend naar Blind. Dat is goed gedaan. Blind brengt de bal ...voor het doel, richting het doel. Maar daar wordt door Martezin die de bal onderschept. Hij komt hem terug op Mulder. En die zorgt met een lange bal voor het vervolg richting het Ajax-doel. Ja, richting Pelle. Maar immers is de man waarop doorgekopt moet worden. Maar die stond zo'n beetje in de rug van Pelle. Dus heeft die doorkopbal niet zo veel zin. En is het makkelijk opruimen nu voor Veldman. Hoewel, ja, dat is toch ook moeilijk. Er staat overigens ook een straffe wind in de kuip. Misschien dat dat ook nog wel van invloed gaat zijn op met name die ballen die hoog en door de lucht worden gespeeld. Want die van Veldman ging nu zo over de zijlijn. Balbezit voor uh, Boetius. Terug naar Filena uh, en naar Bruno Martensini. Maar die verspelen hem. Counter van Ajax in de maak met uh, Siem de Jong. Maar die zit opgesloten tussen misschien wel drie, vier Rotterdammers in. Krijgt hem toch nog vrij knap richting Kierkic. Die wordt verdedigd op zijn beurt door Del Janma. Dat gebeurt allemaal op de rand van het feyenoord gebied. Erwin Mulder even in het spel betrokken. Die geeft hem mee aan Stefan de Vrij. Centrale verdediger die dus afviel deze week voor de selectie van Oranje voor de oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Lange bal van Klaasie. Bedoeling is immers. En daar is Pelle en daar is Sillissen. En die bal gaat over de goal. Dat is eigenlijk een kans die uit de lucht komt vallen. Het is een lange bal van Klaasie, die lang onderweg is ook. Dan in eerste instantie Immers, dan in tweede instantie Pelle. En dan moet toch uh, Sillissen reddend optreden. Het is wat geknoei ook van Veldman, die uh, het duel wel wint van uh, Immers. Maar dus die kans weggeeft aan Graziano Pelle. Corner wederom voor Feyenoord. Ja, hadden we vroeger de boertje. Tegenwoordig heb je een Veldmannetje. Want uh, altijd in de wedstrijd gaat hij wel één of twee keer in de fout. En dit was zo'n uh, minder mindere momentje van uh... Uh, deze Joël Veldman. De hoekschop van uh, Klaas. Vanaf de rechterkant. Nu richt die tweede paal. Kan nog gekopt worden? Nee, niet in ieder geval door iemand van Feyenoord. En dan is het Kiesna die uh, weg is. En een heel mooi hakje voor Klaas heeft. Klaas wordt opgejaagd door Klaas. Klaas, Klaas. Klaas nog altijd de winnaar. Heeft nog altijd bal bezitten. En dan is uh, Klaas die de bal laat raakt. Maar wel ten koste van een inworp. Maar daardoor is de aanval van Ajax wel onderbroken. En mag Klaas gaan gooien. Halverwege de Feyenoordhelft. Ja, die maakt ook niet zijn beste periode door Klaas op. Dat uh, Ajax. Middenveld was aan het begin van het seizoen belangrijk en dominant. Maar worstelt een beetje met zijn vorm. Was ook te zien in die wedstrijden. Tegen Red Bull Salzburg. Nu uh, Boetius. Lange bal richting Immers. Ja, die loopt overal achteraan. Ja, weer een foutje van uh, de Ajax-defensie. Want uh, mooi, Sander. Uh, wordt eigenlijk verrast door die actie van Immers. Aan de linkerkant van het strafschopgebied De poging van Immers is overigens geen probleem voor Sillessen. En Ajax is er alweer uit aan de andere kant met Serero. Serero, Kierkic. En Kierkic meteen uh, naar Paulsen, die uh, ingeschoven is op de as van het veld. Paalse gaat lopen met de bal. Krijgt veel ruimte en schiet van heel ver. En dan komt de bal met een mazzeltje bij uh, Sim de Jong terecht. Die schiet dan wel, maar die schiet. Tegen de vrij op. En dan kan er gecounterd worden door Feyenoord. Met uh, drie man tegen drie. Maar uh, Boetius wacht te lang en wordt dan uh, uh, gestuurd door Veldman. Veldman zegt: Ik speel de bal. Maar schijnt dat de Kuipen zegt: Nee hoor. Jij raakt misschien nog wel de bal. Maar je raakt ook zeker Jean-Paul Boetius. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Bal ligt een meter of vier van de zijlijn af. Een meter of tien over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Daar staat Bruno martens Indi achter. Normaal gesproken zou dat iets voor Klaasie zijn. Maar martens Indi gaat dat nu doen met zijn linkerbeen. Gaat hem ongetwijfeld richting de rand van het strafstopgebied transporteren. Die bal ligt een meter of tien dus over de middenlijn. Nou, hij verpeult Boetius aan. Krijgt hem dan even zo snel weer terug van die, van die aanvaller. Hoopt dan eigenlijk dat Boetius de diepte zoekt. Dat gebeurt niet. Dus weer terug naar Filena. Dan zegt martens Indi: ga ik zelf dat gat wel in achter de defensie. Rand strafstopgebied aan de linkerkant. Maar een hopeloze voorzet van Bruno martens Indi. Die gaat langs de goal van Jasper Sillissen ook over de achterlijn heen. En Silles heeft de doeltrap inmiddels genomen richting Deli Blind. Die vangt de boer natuurlijk liever op het middenveld ziet. Maar hij heeft gewoon geen smaken meer op het moment dat Boylissen geblesseerd is. Dan is Blind de eerste vervanger. En Riedewald is blijkbaar nog niet klaar voor het grote werk. En dus Blind nodig gemist wellicht op dat middenveld. Nu spelend als linksachter Schaken denkt de vrije trap te krijgen. Of een ingooi. Nou ja, een van die twee. Hij krijgt helemaal niks. Blijft samen met lege handen. Mooi Zander versiert een ingooi of een vrije trap. Dat zullen we zo zien. Nee, nou, een ingooi gewoon. Die ter hoogte van het aardigstrap op het gebied aan de linkerkant genomen gaat worden door Deli Blind. Ja, mooi zonde kreeg ook nog een schoen tegen zijn achterhoofd. Daar moest hij even aan wrijven, maar het is een keiharde de vin die nu weer in balbezit is, maar het overlaat aan Sillissen, omdat de bal stuiterend in de handen komt van de keeper van Ajax en dat meteen meegeeft aan Joel Veldman. Veldman, kijk of hij wat tempo maakt. Hij gaat inderdaad lopen met de bal, komt nu richting de middenlijn, is over de middenlijn en een lange bal naar de linkerkant, naar Serrero, komt aan en wordt er gewezen door Klaassen, door naar de andere kant, naar de linkerkant en dat gebeurt ook. Via Blind is de bal bij Bojan terechtgekomen, terug naar Blind, Blind terug naar Mooij Zander en zo heeft Ajax de, de zaken goed op Orde, is het uh, echte vuurwerk eigenlijk alleen nog voor de wedstrijd geweest en moet de wedstrijd nog echt ontbranden via bijvoorbeeld een doelpunt van een van beiden. En als Klaassen dan de bal heeft, is daar misschien een mogelijkheid. Nee, hij houdt in en uh, speelt de bal in de voeten van Krishna. Nee, wat Feyenoord wel goed doet is dat uh, gegroepeerd verdedigen, de linies kort op elkaar houden, dan moet je geen fouten maken zoals immers nu, want nu zijn er wat zie voor de bal. Of van Feyenoord is voor de bal. En dan zou Ajax kunnen profiteren. Waren het niet dat de combinatie Veldman-Klaassen zwaar onvoldoende is. En als Klaassen dan met uh, al zijn ijver probeert om die bal weer op Immers te veroveren. Maakt hij ook nog eens een overtreding. Lex Immers kijkt even naar zijn benen. Kijkt even naar zijn schoenen. Ziet dat hij verder geen schade heeft opgelopen. Klaassen ook niet. Vrije trap voor Feyenoord. Martens Indy heeft hem teruggespeeld naar Congolo. Alleen de Jong is nog een beetje in de buurt. Van die centrale verdediger die dan toch ook niet voorwaarts durft. Even Mulder aanspeelt. En als Mulder dan de bal weer teruggeeft aan Congolo. Is de Jong geklopt. Laat het verder ook zitten. En kan Congolo vanaf de linkerkant diepe wal wegsturen. Richting Pelle. Pelle wordt geklopt in de lucht door Moisander, Maar door Filena Feyenoord wel verder. Met uh, Schaken aangespeeld door Jan Maat. Schaken terug naar Filena. Filena kijkt. En uh, wie loopt er vrij? Nou hij probeert het uh, met een lange bal. Richting Pelle. Die kan koppen. Maar zijn kopballetje is uh, wat ik al zeg. Een tje. Komt in de handen terecht van Sillessen. En zo uh, is er uh, niet eens een mogelijkheid. Voor uh, Pelle. Het was uh, aardig geprobeerd. Maar Pelle liep uh, ook flink gedekt door uh, Veldman. Nu weer een bal naar voren. Van Ajax gaat uh, met een beetje mazzel voor Ajax over de zijlijn. Want het was een slechte paas van blind. En dan mag Ajax gaan gooien. doet dat voor de dugout van, uh, van Ajax. En daar staat Frank de Boer te coachen. Ik kijk aan bij de andere dugout, daar zit uh, Ronald de Boer rustig achterover. Kom op. Uh, zou heel gek zijn ja. als die daar zo zit. <laughs> <laughs> nou, misschien dat hij vanavond... Uh, <laughs> ja, je weet het nooit. <laughs> uh, de bal bezit in ieder geval voor Ajax. Omdat uh, Blind ertussen zit. En uh, Kierkic de bal heeft gekregen van diezelfde Blind. De bal bezit voor uh, Palsen. Dat is een meter of drie voor de middellijn. Paast naar uh, Klaassen. Hij weer naar Serrero. Maar dan moet uh, Ajax toch weer terug. En moet Palsen het nu gaan verzinnen. Ja, een diepe bal richting Kiesna. Met de uh, boodschap zoek het maar uit. Nou, die wordt verdedigd door Martens Indi en De Vrij... En uiteindelijk Klaasie halverwege zijn eigen helft naar Boetius. Die moet nog een beetje op gang komen. Daar hebben we nog niet zo heel veel van gezien. Zit voorlopig nog een beetje vast bij Van Rijn. Nu paast hij de bal vanaf de rechter, linkerkant naar de rechterkant richting Schaken. Die wordt in eerste instantie verdedigd door Blind. Jan Maat brengt de bal dan weer terug. En dan is ze Immers weliswaar agressief, maar iets te... Volgens de wetten van Kuipers. En nu mag Ajax weer een vrije trap gaan nemen. Dat gebeurt een meter of 10, 15 voor de middenlijn. Kuipers gaat even informeren bij uh, Zander. Ik denk dat Moi Zander ja. wat woorden van kritiek heeft geuit. Heeft hij, uh, hij bloed aan zijn hoofd? Heeft. heeft hij bloed aan zijn hoofd? Dat zal dan nog van die actieschaken ja. zijn: ja. van uh, niet al te lang geleden. Hij moet inderdaad naar de kant. Nou, dat heeft Kuipers dan uh, goed gezien. Hey, mooi, mooi Zander heeft inderdaad dat uh, wat bloed. En moet dat uh, later weghalen. Ajax dus even met 10. Ja, en wel een vrije trap voor Ajax. Door Paulsen genomen in de diepte. In één keer op Kierkis. Die legt die bal mooi dood. En uh, gaat dan wel uh, lopen de verkeerde kant op. Denkt dat hij al aan de tweede helft is begonnen. Want schiet de bal. Hij krijgt hem ongeveer. Halverwege uh, halve de helft van Feyenoord loopt helemaal terug. En speelt de bal dan terug op eigen helft naar zijn eigen keeper Sillessen. Nee, het is nog niet uh, echt verheffend als Mulder nu uit zijn doel komt. En de bal trapt na 29 minuten spelen. 0-0 bij Feyenoord Ajax. Hij gaat even naar de ja, want daar is de 1500 meter bezig. De laatste rit tussen Koen Verweij en Rens Rottevel. Koen Verweij die een voorsprong heeft in het klassement van 5 seconden. En 36 honderdste van een seconde op zijn tegenstander van nu. Na de disqualificatie van Sven Kramer. Die formeel de 1500 meter nogal had mogen rijden. Maar zei, ja, bekijk het dan maar. Als ik uit het toernooi ben, doe ik ook niet meer mee. Koen